We mogen het weer over ons, uh, een van onze favoriete festivals gaan hebben, Dirk. Een festival? Ja. Ik... Al, alweer? Alweer. Ja, twee weken geleden over Visclub. Daar konden we helaas niet naartoe. Deze gaan we wel bezoeken. Het is niet goed voor de portemonnee, hè? Nee. nee. nee. veel festivals. Rode gehad. Ja. Dus de, de beur is al ver leeggeklopt. Ja. Hé, hey, en we hebben iemand bereid gevonden om aan te sluiten in dit radioprogramma. Marielle? Yes. Welkom. Dank je. Je bent er. Ja, heel goed. Um, ja, wat kunnen we de mensen vertellen over, over het Sonic Web Festival? Daar had jij vooral heel veel onderzoek naar gedaan. <laughs> en, en informatie boven water getoverd, terwijl wat wij ook nog niet uh, van wisten. Nou ja, laat ik gewoon beginnen met mijn eigen ervaring. Ik ben daar vijf, vijf edities geweest nu. Daar ben ik er drie van geweest. En het is altijd een, uh, een festival wat niet mis kan gaan eigenlijk. Je stapt erin en dat is twee dagen aan één stuk. Ja, je stijgt op en uh, nou, uh, dat. Ja, en dan op zondag ergens uh, land je weer. Nou, of in, maandag. De loop, in de loop van de week. <laughs> uh, <laughs> ja, klinkt herkenbaar. Ja. En dan in Nijmegen, door roosje. Ja. Twee zalen. Wat mij opviel, normaal had je de red en de purple room. Ze hebben nou de main stage en de second stage. Ja, ik doe er niet aan. Ik heb mijn briefje al klaar en er staat gewoon een rood stipje en een paars stipje. <laughs> dat is mooi. Ah, ja, ja, mooi. Heel goed. Ja. En, en dat is altijd fijn aan een Sonic-Whip-festival. Ja, twee podia en uh, je mist helemaal niks. Nee. Nou, je hoeft niks te missen. Je hoeft niks hè? te missen. Nee, Als je ergens iets wil gaan eten, dan. Uh... Dan mis je wat. Maar... moet je wel keuzes gaan maken. Dat is de enige reden om uh, de line-up even een keer goed door te nemen. Om van tevoren al een beetje na te denken van nou, welke band zou eventueel slachtoffer kunnen worden van uh, niet mijn aanwezigheid of wat ik even moet eten. Ja, juist. Ja, maar ook dat kun je tactisch plannen. Want je kunt gewoon daar binnen gewoon goed eten. Dat, zo is het. Ja. ja, dat is waar. Je hoeft niet de deur uit. Je kunt nee. gewoon daar iets pakken. Dus, ja. Uh, ja. Exact. Zullen we gewoon naar de muziek gaan? Wil je graag een, uh, een nummertje gaan luisteren? Ja, volgens mij mag jij beginnen, Marjoh. Oh, ja. Dat is de eerste band van vrij... aanstaande vrijdag, 16 mei. Ja, dat is ook echt een band uh, waar je echt voor gewoon voor moet komen. Dat is een hele fijne band uh, uh, uit Frankrijk, volgens mij. Moet even kijken, hoor. Carcara. Ja, Toulouse. Ja. Toulouse. Zij maken een beetje uh, ja, uh, oost-west geluid samen. Um, Psychedelis. Uh, Midden-Oosten vibes erin en uh, ja, gewoon een fijne band. Ik heb ze uh, ja, vorig jaar, nee, ja, twee jaar geleden, nee, vorig jaar, Krachmbach gezien. En op Down the Hill uh, staan ze 22 stond op Down the Hill Festival en daar heb ik ze ook gezien. En het is heel feestelijk. Oké, okay. um, even kijken. Album Al in Dust, vorig jaar uitgebracht, zie ik. Het nummer Antropia, van Karkra. met uh, Antropia. Ja, Hij uh... uh, was ineens klaar. Die ja. uh, even... helemaal weg, nee. Z ja. Iemand die zo... Uh... de muggen vangen. Ja, nee? ja je kunt uh, met zo'n band maar uh, je festival openen. Daar hebben we als openingsacts gestaan. Uh, waren dat Russische dames een band... Dat zijn we naar twee liedjes weer gegaan. Maar dit is, uh, dit is wel echt een heuse openingsact, ja. Nou, ik heb daar een paar jaar geleden uh, Rough Magic als uh, oh. eerste act ja. gezien. Ja. Dat was echt heel raar dat die als eerste moesten. Want dat was echt een hele vette, goede band. Ja. En die gingen als eerste. Ja. Ik, ik vrees dat we deze moeten gaan missen, Dirk. Dat we dat niet redden. Maar Hoe zou niet? Beetje sneller die tent onderweg. opbouwen. <laughs> ja. Nee, daar kunnen we wel over beginnen. Maar het kan een <laughs> beetje pijnlijk worden. Nee, oh. nee, het is nog een grote puzzel deze. Ja. Maar we komen er uiteindelijk wel. Dat weet ik zeker. Ik ben eigenlijk altijd overal te laat. Dus de eerste band haal ik nooit. Maar voor deze ga ik wel. Ja, ja en ik snap hem wel. Ja. Uh, dan, even kijken volgens mij. Ja. Uh, daarna de band Kaan. En er is een Engelse band Kaan. Die hebben in de jaren 70 twee jaar bestaan. Maar het is, uh, dit is een band uit Melbourne. En die maken een psychedelische uh, heavy stoner. Met af en toe her en der een keer een uh, oerkreet, uh, Dirk. Dus... Gaat er, er gegrund worden? Ja, ja, misschien wel. Misschien oh. wel. Ja, o, ja. Dat vind ik, oh, dat is bijzonder, want daar mag meestal niet van Nee, steden. van mij mag dat meestal niet. Ja. Nee, geen <laughs> geschreeuw. Nee. Nou, maar dit zijn ook meer oerkreten dan heb, je, heb jij die uitgekozen? Nee, ik ben niet uitgekozen. Nee, deze heb ik uitgekozen. Heb je hem zelf uitgekozen? Ja, ja. Val je, dus van je, heb, val je van je geloof Ik of? heb een liedje uitgekozen waar geen oerkreet op zit. <laughs> ah. Speciaal voor jou. Maar uh, nee van het album Creatures uit 2023 het nummer Eyes, Lungs, Arms and Mind van Kaan. was dat met Eyes, Lungs, Arms and Mind. Deze durfde ik wel helemaal uh, uit te laten. Ja, is ja, zat een mooie verhoud aan. Ja, zeker. Dan heb je in de kleine zaal nog Green Milk from the Planet Orange. maria daar, daar ja. had jij een nummer van uh, op de lijst. kortste nummer was 19 minuten. Uh, ja, dan moesten we wat andere bands skippen. Dus maar goed, uh, wel de moeite waard om te benoemen. Die gaan... Uh, een grote jam uh, ervan maken. Ja, of, uh... ja dat, dat moet je eigenlijk niet missen. Daar moet je gewoon oh. echt bij zijn. Ik heb ze oh. vorig jaar in de café uh, van Trixie gezien bij Desert Fest in Antwerpen. Oh. Ja, dat was echt fantastisch. En ze hebben trouwens ook in de onderbroek gestaan vorig jaar. Oh, ja, Peter Dracht die programmeert daar met uh, Brown Notebookings. En ja, die had hen daar ook staan. Nou, echt een topband. Oké. Okay. Nou, Jammer dat we hem nu niet kunnen spelen. maar. Uh, ja, juist. Ja. Dan moeten we misschien Graagelijk. toch nog een keer dat concept van de lange nummers-editie... Uh... Ja, dat... Uh, uh, twee ja, nummers spelen? Ja. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, we... Ja, we hebben Doopsmoke een keer gedraaid hier. Oh ja. Ja, ja. ja, dat. Beetje snel door je show heen, ja. <laughs> <laughs> um, dan, had jij uh, nog een andere band meegenomen? Ja, kosmische Dood. De kosmische Dood. <laughs> <laughs> Schotse band. Um, ik vind het een vette band, omdat het uh, psychedelisch is, maar wel uh, wat ruiger... Uh, het kon misschien wel ze schotten zijn, bedenk ik me nou. Oh ja, drinken iets harder. Ja, ik weet niet. Ja. Meteen vol gas. Ja? ja? Ja. Ik ken uh, Holy Mountain, dat is ook zo'n schotse hm. Ja, Kan ook wel in winden, schotten. Ja. Ik Ach, zit met denken, hebben zij niet al een keer op SonicWip gestaan, de Cosmic Dead? Nou, ik heb gezocht, maar ik wist het niet meer. Hm. Ik heb ze ergens gezien, maar ik, weet, ik kan niet meer ik vinden waar. Ik heb ze waar. volgens mij ook gezien. Ja. ja. De moeite waard. Die gaan ze gewoon nog een keer zien. Exact, toch? Zit op uh, Heavy Psych Sounds, zag ik. Oké. Okay. Ze ja. dus spelen ook op uh, Krachenbach dit jaar. Ja. Ik, dat is echt een festival wat ik ook wel even wil prijzen in uh, Duitsland. Als je van Sonic Wip houdt, als je van down the hill houdt, hou je ook van Krachenbach. En de sfeer in Duitsland schijnt heel goed te zijn. Ja, heel erg uh, do-it-yourself, uh, kleinschalig. Vaste groep mensen die er komt. Hm. Het is heel fijn. En Duits bier. Niet groot. Duits hier. Ja. Duitse ja. weiden. Juist. Het modder vorig jaar. Ja? <laughs> ja. <laughs> um, zullen we gaan luisteren? Ja. Uh, Navigator number 9, Part 2, Remunition van uh, The Cosmic Dead. Cosmic Dead met Navigator Nummer 9, Part 2, Rumination. Ik moest een beetje werken bij dit nummer. Ik ja. een klein beetje uitveren, Ja, ja, ja. Het is wat het is, Dirk. Uh, en dit was niet zo'n uh, knaller van deze band. Maar uh, ja, Cosmic ja. Ja. zoals het wel. Ja, je hebt, dus heb jij de nummer uitgekozen? <laughs> ja, ik heb hem uitgekozen. Ja, nou, daar gaan we al. Ja. Ja. Ja. Alles wat rustig is. Uh... Komt voor mij af. Ja. <laughs> <laughs> nee, ik heb hier ook een keer de die zitten doen. <laughs> een ander radioprogramma, dus hoeft niet per se. Hoeft niet per se. Niet per se. Nee. En volgens mij gaan we nog genoeg knallen. En volgens mij al met de volgende ook. Eerst komt dan nog uh, Slomoza op het, uh, op het hoofdpodium. Uh, die wilde ik wel graag zien, want volgens mij heb ik die nog niet gezien. Uh, en die, die, die nieuwe plaat vind ik heel erg fijn. Dus ik ben, uh, ben benieuwd wat dat uh, wordt. En dan daarna, in de kleine zaal, Dirk, je hebt, ook, je hebt ook muziek meegenomen? Ja, dat klopt. Gaan we, gaan we eerst uh, knallen en daarna iets vertellen? Oh ja, ja. Of we wou nog wat, Mariel, uh, wat, wat weentjes, je... ja, nog weetjes? Ja, want ik heb me even laten informeren door een betrouwbare bron. De betrouwbare bron? Ilko, ik mocht hem wel noemen, zei die. Ah, oké. Okay. Uh, Dankjewel, Ilko. Om... Ja, Ilko. Ja, Ilko is een held. Um, want we weten dat uh, Sonic Wippen al uh, sinds 2018 bestaat. Hè. Dit is de zesde editie. En maar hoe is daar ontstaan? Weet u dat? Nee, ik wist dat niet. Nee, nee. bij Toeval. Uh, er waren drie uh, toerende bands. En met hun supports, uh, die hebben ze samen gecombineerd uh, tot een festival. Dus eigenlijk is het een beetje bij Toeval ontstaan. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook wel uh, iets wat ze al wel... Hè, er was een wens om zoiets in Nijmegen te op te gaan zetten. Um, de naam Sonic Wip vond ik wel grappig. Die komt van het derde album van Atomic Sam. Dat is een uh, niet meer spelende Nijmeegse band. En, uh, Heb ik wel ooit gezien volgens mij. Oh, dat is wel interessant. denk ik, kan dat? Ik heb altijd gedacht dat het. Ik uh, uh, geloof dat Monster Magnet heeft ook een uh, nummer Sonic Wip, geloof ik. Oh ja? Ja, volgens mij wel. Dus ik heb altijd gedacht dat daarvan kwam. Want de eerste editie was met Monster Magnet volgens mij. Hmm. Ja. Uh, Ilko zegt dat hij uh, van Atomic Sam is. Oké, okay, ja, dat kan. Dat en kan. het is een waanzinnig lekker nummer en album, zegt hij. Dus ja. Zij, en zij waren ook wel akkoord, hoor. Dus hij zegt ook nog steeds dank daarvoor, heren. Want het is een goede... Het back lekker en het past bij, precies bij het type muziek. Juist. Ja? Ja. Leuke info. Gaan wij door naar... Ja, jij zat uh, mij een beetje aan te sporen om te gaan knallen, toch? Ja. Ja. Dat kan met deze band. Gas die, erop. Die alcoholics. Ik dacht, three alcoholics, dat slaat op ons. Nee? nee, die alcoholics, dat zijn we dan allemaal, ja. toch? Klopt ook weer, denk ik dan. Ik denk dat er bijna niemand water drinkt tijdens van de quip. Zou het? Hmm. Misschien af en toe tussendoor. Ja. Maar... Af en toe. Soms dus ja. bij tandenpoetsen. Ja, bij tandenpoetsen. <laughs> ja. Ik weet niet zo heel veel van die band, want ik heb ze wel gezocht... maar ik kon eigenlijk niet zo gek veel vinden. Uh, dat ze een Engelse band is. Uh, uit de UK en zit op Rocket Recordings. En uh, toen ik het aan het luisteren was, dacht ik hé, hey, ja, even wat weg van uh, piks, uh, piks, Pix, piks, Pix, piks, piks. Ja. Precies 7, toch? Nou hè, was goed hè? 8. Je... Nee, het was 3 ja, veel. Dit ik ah, ja. Ja. shit zeg. Nog even oefenen. Nou, Mag ik Pikstukjes even zeggen? Hè? Ja, ja, nee, dat vond ik te makkelijk. Zou die ook zo'n sportbroekje aan hebben? Uh, zo... <laughs> ah, ja. Ja, en die hey. hele foute Medi Freddie Mercury net, snor, hè? Ja, dat was net Henry Bolins, vond ik. Ik vond dat wel echt goed over de top hoor. <laughs> ja, ja, dat was geweldig. Ja. Ja, ja, ja. Hij kwam daar wel mee weg. Gekkigheid. Ja. Maar uh, daar vond ik het op lijken. Dus, uh, dus, dus, maar dat is het niet. Want het zijn de die Alcoholics met baby, I'm your man. dacht, laten we even doorfeedbacken. Juist. Ja. En fanaten en Facebook's beeldjes stonden er in de notities bij. Ja. Heb ja, ik gelogen? Het dus lijkt nee. wel een beetje op hè? Dus het klinkt, uh, ja, juist. Die alcoholics met baby I'm your man was dat. Ja, die gaan ons even wakker schudden voor het geval we bij de Cosmic Dead in slaap gesukkeld zijn. <laughs> um, ja, maar dat is wel goed voor de afwisseling toch? Als het te veel uh, achter elkaar kabbelt, dan. Uh, nee, dan word je op een gegeven moment. Het ook wel af en toe weer op de grond komen. Ja, ja. exact. Ja. Uh, de volgende band gaat ons niet in slaap laten sukkelen. Frankie and the Witchfingers op uh, de Mainstage. Ik denk dat ik die al heel vaak heb kunnen zien, maar nog nooit gezien heb. Zo'n band, dat heb je wel eens, Je gewoon een band heel vaak misloopt. Ik heb dat met deze band. Uh, we komen uit L.A. Uh, bestaan sinds 2013 al, dat is echt al lang. We brengen volgens mij ook al heel vlot heel veel nieuw werk uit. Uh, niet helemaal aan het volgen. Kijk eens een beetje, ik? Het Nee, ik, ik hoor, ik hoor uh, vooral die, uh, die, die, die, die punker die, we, die wij kennen er altijd over praten. Ja, ja Nick die heeft nog alles over. Juist dan, uh... Ik heb ze één keer gezien op uh, Misty Fields in 2019. Oh, Had je dat? Misty Fields? Ja. ja. Ook één keer geweest. Ja. Heel leuk. Ja, vond het leuk? Leuke bent ook? Ja, je mag ja. eerlijk zijn, hè? Ja. ja, ik, Ga je eten, ja ik, ik, jij gaat eten bij Frank is, in the Witchfingers Nee, nee, nee. Oh, de aarzeling zegt al ja. genoeg, hè? Nou, ik, nee, ik, ik krijg bij mij altijd meerdere kansen, dus uh, we gaan het zien. Nou, ja, juist. Uh, van het album Zem uit 2019, het album, het nummer Dracula Drug. Van Frank in the Witchfingers garage, bandje, Frankie and the Witchfingers. Oh ja, wat is het nou? Dracula Drug, ja, hun, hun mengelmoes van... Surf. Die kunnen redelijk wat uh, uh, genres aantikken met, uh, met hun oeuvre, volgens mij. En, en misschien wordt het wel heel lomp. En misschien is ze er opbouwen in de show. Ik heb geen idee. Misschien is het wel hele foute Amerikanen. We gaan het zien. <laughs> en misschien wordt het wel feest. Uh, in ieder geval uh, gas erop, uiteindelijk, denk ik. Uh, dat sowieso. Uh, zo ook bij de volgende band. Ik wou net zeggen, over gas uh, gesproken. Ja, de hardste band van vanavond? Denk je dat? Nee, uh. er komt nog wel wat harders. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, we hebben het over uh, Rickshaw Billy's Burger Patrol. Dat schijnt gewoon ook echt een restaurant te zijn in Texas en Austin. En uh, ja, die, die doen alleen maar aan uh, dikke riffs. En dikke, vette riffs. En alleen ja. maar knallen. Dus dat, dat is helemaal op mijn lijf geschreven, Juist. Steven. De kleine zalen ook, hè. Dus dat ja. gaat sowieso fijn zijn. We dan nog op tijd zijn ook nog als we dan... Nou ja, die vorige band, daar kan je best de laatste vijf minuten van missen. Juist. Dat helemaal verhaal, uh, Dirk. Maar. De pitten. Kom. Nee, ik ga niet pitten, jongen. Daar ben ik te oud voor. <laughs> nou. <Nah. laughs> ik heb... Uh, ik moet elke dag uh, wel voetballen met mijn kinderen. Je wil niet weten, al mijn nagels zijn gescheurd, gebroken en zo. Och, en ik moet, als ik één uh, stamp krijg op mijn voeten, dan... Uh... Meer kaas oh. eten. Meer kaas? Kaas, ja. wat, wat, wat, Want? Hé? Oh. <laughs> want? denk uit. Wat heeft kaas met te maken met uh, nagels? Ja. En melk. Ja ja op. Ja, ja, ja. ja het nee, zal wel nee, echt scheratine ja. nee, ja. hè wat zit er nou calcium moeten in moeten we binnenkort een een kookprogramma een, een kookprogramma ja, <laughs> ja. nee gaan we verder met de band, <laughs> dirk gaan we doen. dan ook uh, lekker uh, dikke vette griezige rickshaw billy burgers uh, bakken en zo. oh dat is goed ja, <laughs> gaan we het uh, recept opzoeken ja. nou. hey maar heel even over die paarse zaal hè dus het is uh... het ja, de kleine zaal ja de, de second stage, stage. de Heel veel mensen stoppen halverwege met doorlopen. En voor, voor, voorin ja, is er altijd ruimte. Ja. Dus uh, mensen moeten gewoon doorlopen. Ja. En ik vind de laatste jaren... En dus overal is het... Als je dan langs wil worden, gaan mensen toch wel wat chagrijniger doen tegenwoordig. Hmm. Vroeger kon je er gewoon langs. En dan was het prima. Ja. Maar dan denk ik... Ik denk dan altijd van ja, als je dan zo halverwege stilstaat... Wat denk je dan als je mij tegen gaat houden? Want ja, voren is gewoon nog ruimte. Dus als je graag naar voren wilt, dan loop je toch naar voren. Of je laat mij er langs en, en ik kan dan naar voren lopen. Bij de Purple Room, links of rechts langs? Uh, pff, dat is maar net, niet maakt niet ja. zoveel uit. Aan de rechterkant heb je zo'n uh, voorhoogtje. Ja, ik struikel er altijd, altijd over. De, nou ja, dat moet je inderdaad <laughs> wel weten, anders dan ga je op je bek. Maar dat vind ik eigenlijk wel, ik ben er niet zo heel lang. Ik vind het altijd wel, wel handig, want... Als je dan daar een beetje jezelf situeert, kun je toch nog altijd goed zien. Maar... Ja, jou gooien we gewoon naar voren. over Nee, de nee je mag niet dwergwerpen. Oh. Oh, dat weet je. Oh, okay. is verboden bij wet. <laughs> maar goed, ja. het is dus wel de verzoek aan iedereen. Van, uh, voorin is altijd ruimte. Ja, dus dat loop, staat altijd goed. Dus, loop door. Ja, loop, ja, of laat iemand er langs die er graag wel naar voren wil. Dat. Ja, goede oproep. Nou, ik, daar zullen we dan vragen aan de jongens van de Rickshaw Billy Burger Patrol. Of ja? Maria er langs mag. Ja, ja. We Gaan er lang... ze erop dan. Uh, ja. Ja. Als je wel een mooi spitten wil, dan, uh, dan... Ja, ja, Juist. ja. ja. <laughs> um, het nummer. Uh, van de EP Grease Beat. Beast. Vettige beest. Um, de Cin... Cincinnati. Cincinnati. De Cincinnati tilt. Juist. I'm in the goddamn of now I'm keeping the clean. Een idioot zijn is cruciaal voor de groove. Al deze riffs zijn ontworpen om ons in staat te stellen grootser en dommer over te komen op het podium. Al dus Rick Shaw, Billy's Burger Patrol. Nou, als je, dan wil je dit toch gewoon zien dat ja. je dat. Uh... Dit, wordt, dit wordt feest. Ja. En al best wel op tijd hoek, hè? Niet heel laat of zo. Nee, uh, half tien. Tot ongeveer half elf. Hm. Ja. Kleine zaal. Die gaat op zijn kop, denk ik. Ja. <laughs> Uh, oh, ja. De volgende, al. Ja, Graveyard. Juist. Fijn. Dat is fijn, ja. Dat als... is het lang geleden voor, voor mij dat ik ze gezien heb. Ja, ik volgens mij vorig jaar nog. Oh. Into the Void in Evenaar. Uh, oh ja. Ja, ik luister heel veel altijd. Uh, het is echt de blues. Voor mij, ik, ik, ik ben nam het als blues. En uh, ja, ze staan bekend om hun uh, jaren zeventig viel ook wel. Um. Ja, Sonic Wip zegt zelf, Graveyard, uh, uh, dat het een, een donderende, zielroerende liveband is... met sub sub subtiliteit en zelfvertrouwen in gelijke mate. Ja, kan ik wel in vinden. Ze ja. hebben af en toe echt hele zachte, mooie stukken. Je had de plaat ook meegenomen, hè? de Singing Blues plaat. Dat is een van de mooiste hoeze in mijn plaatkast, vind ik. Deze persing is ook wel mooi, want het is um, zo'n doorzichtige... Transparant met ja. allemaal van die blauwe en groene spetters erop. Oh, dan ga ik zo even ja. kijken. Ja. Ja. Alleen kijken, hè? Ja, alleen kijken. Ja. Alleen ja. Kijken, k ja. kijken, kijken. kijken. aankomen. En welk nummer had je meegenomen? Uncomfortably Numb. Van Graveyard. Uh. When you needed need. me You never let me in your life I didn't say what bothered me You sure said more than that The silence that followed Didn't do us any good And it seems like you said Cause I was the best that you could get, but there wasn't enough. I'm not what you wanted. The W- Met uncomfortably Numb. Uh, ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, hadden we het net al over. Uh, ze hebben net een singeltje uitgebracht voor Records soort Dames samen met Goten. En Ben mag zo'n singeltje niet meenemen dan. Oh. Voor de verkoop. Maar hoezo? waarom ging je dat nou, dat gaat niet gebeuren? Nee, nah, ik hoop dat het wel gaat gebeuren. Maar ik wil dat singeltje wel hebben. Ik vind oh, maar heb je dat net ook al gezegd dan? Ja, of air. Ja. Oh, of air. Ja. Oh, yeah. ja. Nou, on-air. Toch nog de hoop uitspreken. Misschien horen ze het. Luisteren ze wel. neem ze. Oh, dit is, is Braypool. Zo, hm? ja. so dat is voor jou speciaal. Uh, ja, huh? ik denk het. Ja. En toen je wakker. Ja, en dat, dan zetten we. Want Graveyard is dan zeg maar een beetje de, de laatste act. De, dat is de laatste act op de main stage op vrijdag, 16 mei. Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag. Oké. Okay. Ja. Dan is daar het magische moment van de, het raadsel van de vijf minuten. Ja, ja wat, wij hadden dat vorig jaar ja. uh, al een beetje in de gaten. En uh, dat doen ze bij andere festivals ook vaak in Doornroosje. Dan die laatste band, die doen ze dan zo, dat zetten ze nog een pauze tussen van vijf minuten. We zijn er al de hele week over aan het appen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja misschien... Ik heb het geprobeerd te achterhalen, maar uh, Ilko weet het ook niet. Moeten we het aan Freek vragen? Dan? Ja. ja. Nou, dat kan. Of Shoot een keer. Of shoot, Ja, shoot, Maar shoot gaat waarschijnlijk ook aan Freek vragen. Maar het is wel ja. fijn als ze gewoon tussen iedere band vijf minuten doen. Nou ja, dan zullen ze dus... Ik kan me niet anders voorstellen dat daar, daar zit iets achter. Dat denk ik. Ja. ja. Dat weet ik niet. Maar dat moeten we dan uh, gaan vragen. Dus. Of nou... Ja, <laughs> nee, geen idee. Of nee. niet, dan blijft het magisch. Juist. <laughs> als uh, de Freek, die zien we misschien weer op uh, Down the Hill. Gaan vragen, uh, Dirk? Ja? ja hebben een missie wij, dit jaar. Ja, ja weet niet. Ja. Hé, hey, maar uh, SonicWip staat er ook om bekend om elke dag af te sluiten met een band die je nog even uit... Ja, ze hebben van die luie stoelen daar zo bij de bar, weet je wel. Daar heb ik wel eens in, uh, kansloos in onderuit ge, gezakt gezeten. En dan hoor je de klanken van die laatste band en dan moet je toch nog even... Ja, het is altijd pitten daarvoor in. Heerlijk. Ja. En jij had meegenomen, de laatste band, Dirk. Ja, Wars. Ja. Die stond bij jou op één van de, dit jaar, van de editie. Ja, die wil ik wel heel graag zien, ja. Oh. ja. Ja, dat moet ook wel lukken ook. Als we dan nog niet in Nijmegen zijn, dan weet ik het niet meer. <lacht> <lacht> Lekker band gehad, auto kapot. Nee, die wordt eerst nog afgekeurd, die fietsband auto. Lek. Ja. <lacht> Alle <lacht> doemscenario's zijn al gepasseerd, ja. ja. We hebben wel vijf minuten extra, dus. Ja, ja we, we hebben nog vijf, vijf minuten. Ja, ja, dat moet lukken. Ja. Nee. Pak we de laatste band al even mee. Ja. ja, maar dat is echt, uh, ja, die bestaat al best wel lang. Wars, In uh, 2010 opgericht. En uh, ook al vaak in Nijmegen geweest. Uh, 2018 Soul Crusher, 2019 en 2023 gewoon een los concert. Je zou haast zeggen: vaste gasten. Ja. En het is uh, echt van die keiharde noise rock met heel veel agressie en boosheid en alleen maar rammen. Dus ja, als we niks... inderdaad. Nik, dus niks opstijgen, Steven. Dus gewoon keihard op je bek gaan als je niet op past. Als we inderdaad <laughs> dan pas in Nijmegen zijn, dan zijn we ook boos. Dus dan gaan we heel hard te pitten. Ga je gewoon maar mee? ga je nou weer over de pitten? Ja, die ja pit je doen. gaat gewoon mee. Nee, ik ga ja. echt niet mee. Ja, ik te oud. Waar gaan we naar luisteren? Uh, naar het nummer Mental Illness as Mating Ritual van het album Gold. was dat met Mental Illness as Mating Ritual. Ze hebben een nieuwe plaat uit, die heet War. Die ga ik natuurlijk kopen. Ja. Um, maar de tour heet dus ook World War Tour. <laughs> dat is de hele wereld over elkaar. Ja, Europa dan. Maar... Hm. Ja, vond ik wel uh, World War Tour. World War, oké. Okay, ja, ah. dat... uh. Misschien ook wel een beetje... <laughs> ja, hè? Ja. Misschien wel iets te treffend. Ja. Hm. Maar goed, okay. dat is de laatste band op de vrijdagavond. Uh, en dan de afterparty. Maar die is er nooit. Afterparty? Er... Nee. nee. Ik, uh, ik heb al wat tentjes afgestruind in het centrum van Nijmegen. als ik nog doorstad. Maar. Uh, nee, niet echt. Hè? Maar Waarom is dat, hè? Ik vind Nijmegen zo'n tof stad. Maar dat, uh, dat mist dan een beetje. Ja, ze gaan niet tot heel laat door. Hè? Maar, maar je kunt nog wel even lekker in het café zijn. hè? Heel dag daar sowieso. Uh, wordt, wordt daar daardoor vier uh, DJ's gedraaid. Heel goed altijd. Ja. Ja. Wie staan daar? c, -C, -C inch Kees. Uh, Cosmic Masseur. Coco Nout. Dat is onze Ilko. En Seven Inches of ribs. Oh, Cosmic Masseur. Dat is uh, onze Vlaamse vriend Peter. Ja. ja, die hebben wij een paar keer mogen ontmoeten Op tijdens de ja. Dat ja. was altijd heel jolig. Dat was ja. leuk. Dat was lachen. Die, is al, die, die lijkt van nature in de noli. Ja, dat is mooi. <laughs> En, uh, Zo, dat, dat, dat is zijn natuur. Of is oh, hij altijd een olie, nee, dat kan me Nee, dat, dat denk ik niet. Oh. Hij was wel altijd heel... Uh, ja, ja oh, like, vind ik een goed uh, woord. o oh, like. ja, ja, ja Ja, zeker. Hij ja. danst ook heel erg goed op zijn eigen platen die hij opzet. Ja? Oh, ja. Oh, dat is opgelet. Oh, ja, hij draait op uh, Down the Hill altijd wel al, ja. Maar nu dus ook hier. Okay. En Seven Inches of Riff is Tom natuurlijk, hè? Volksradio Moos. Ja. Ja, die ken ik dan weer niet, maar nee, die oh, ken jij. Ja, die, ken... Nou, wij uh, draaiden vroeger tijdens open op de camping om en om met Volksradio Moos. En ik heb die nog nooit ontmoet. Mag ah nee. nee? Kan het nou. Stel me maar voor. Ja. ja. Weet je, Tom, ga je even voorstellen. Ja. <laughs> <laughs> uh, dan gaan we naar de zaterdag. Nou, volgens mij moeten we dan eerst opstaan, zwemmen, zwemmen, ja. Barbecue. Ja, barbecue ook nog. Uh, oh. En dan om twee uur. En fietsen, hè? Fietsen? fietsen. Ja, fietsen, ja. Uh, uit uh, ons eigen Den Haag. Uh, de band Heath. Uh, we hebben wat singeltjes uit. Eén album. Met vier liedjes erop, volgens mij. Uh, dus uh, een beetje opkomende band. Maar uh, mogen we mogen wel gewoon de dag openen op de mainstage. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat zijn. Ik heb ze gezien in de Little Devil bij uh, Into the Shadow uh, in maart. Festivaletje. Hmm. En uh, ja, dat was vet. Um... Veel mondharmonica. Het is ook wel een beetje over de top soms voor mij. Uh, op dat moment dacht ik van, nou doe rustig jongen. Maar uh, ook, uh, uh, ook wel weer vet. Dus uh, zeker als opener lijkt me dat wel. Ik ga er wel mijn wekker voor zetten. Ja, ik uh, wil er ook wel bij zijn. En laten we gaan luisteren naar de single Calm the Rivers van Heath. Met Calm the Rivers om de dag van zaterdag 17 mei aanstaande te starten. Slaap je gewoon nog door, man. Op de mainstage. De, ja. Daar word je niet wakker van, niet? Nee. nee. Ja, of... Jij zei... De snoezen. Dat, ze, dat het live wel wat, uh, wat steviger is, toch? Jawel. Ja. Gaat ga het meemaken, Dirk. Ik sleep je gewoon mee. <laughs> ja, ja, Ik durf <laughs> niks te beloven, hè. Want er was een kleine de little devil is wel een stukje kleiner. En dat uh, was ook wel halverwege de avond. Dus... Uh... Ik weet niet of ze dat om twee uur middags zou kunnen doen. Hm. Misschien waren ze op vrijdag ook al bij. Ja. zware, uh, zware uh, uh, <laughs> nog brak, kan je zeggen. Misschien. Um, maar goed, als je dan denkt... Uh, ik word nog niet echt goed wakker van deze band, uh, Dirk... dan uh, de volgende komt goed. Dat jij meegebracht, Mariel. Ja, het is echt een uh, fijne... Uh, Sonata is een band uit uh, Polen. Uh, 2013 opgericht. Um, ze zijn wat donkerder dan de rest... Um, oh. Ja. oh, ik ben meteen wakker. Ja. Ik hou daar wel van. Nu al? Ja. Um, Sonata betekent ook in Sanskriet leegte. Uh, ze hebben vier albums uitgebracht. En het nummer wat we gaan draaien is uh, Crows. En uh, uh, dat staat op het laatste album. En dat nummer gaat over existentiële vragen. De cyclus van leven en dood en de zoektocht naar betekenis. Hmm. Nou ja, kraaien weten we natuurlijk wel. Dat is een metafoor voor uh, verandering, transformatie en de schaduwzijde van het leven. Nou, een beetje na de blijheid van heat kunnen we wel een beetje wat de donkere duisternis ja, gebruiken. Ja. Nou, lijkt me heerlijk. Ben in de void gezogen door deze band. Nou, heerlijk, ja. Nou, kom maar op. Sonata met crows. Nou, is een, uh, toch iets duisterder. Uh, ik beetje. kon zeggen, dat is geen Sonic Whip, man. Nee. Wel? Nou, toch wel. Jawel. Ja? ja? Nou, dat mag ik, voor mij wel wat meer, zeg maar. Ik ben daar wel ja. blij mee. Dat snap ik. Ze, ze gaan iets meer de breedte in. Uh, ja. In zachtaardige en kwaadaardige zin. Okay, dit mag dit wel? Ja. Um, dan. Al eerder gezien dit jaar. Maar dan gaan we misschien nog wel veel vaker zien. En dat kan eigenlijk gewoon. Deze band kun je altijd live zien. Ja, en want ja. Deze thing. en hun laatste plaat is ook mega goed ontvangen. Hè? Ja. ja. Ja, op Roadburn op uh, de woensdag stonden ze al. Ontzettend goed te spelen. Dus ik heb hier ook wel, uh, ik heb hier ook wel zin in. Even kijken. <laughs> ja. Ik zat even te lezen sorry, wat we allemaal niet hebben opgeschreven over die band. Je kunt er ook best wel veel over vertellen. In april... Uh, ja, ze, waren, ze waren lang echt de... Uh, oh, er valt een band uit. Dus we boeken Tempelfang. En inmiddels uh, zijn ze wel echt gevestigd als, uh, als grote namen. Ze staan ook op de mainstage, volgens mij. Ja. Ja. En terecht. Dit is echt gewoon goed. Ik vind, wat ik knap vind aan deze band... is dat ze... Uh, ja, vorig jaar stonden ze ook op Broadburn volgens mij. Speelden ze twee nummers. In een, uur en drie, in een uur en een kwartier, volgens mij. Speelden ze twee nummers. En dat ze gewoon twee keer echt er flink bovenop klappen. En voor de rest zijn ze echt heel erg steeds mo een mooie opbouw aan het neerzetten. Die band kan echt spelen, joh. Dat is echt niet normaal. Ja, ze spelen maar. eigenlijk bijna geen nummers. Maar ze gaan gewoon met je op reis. Ja. En ik ga mee. Ja, zeker. Ja. Ik ook zeker. Ja, en je moet op die drummer letten. Want die is echt, ik vind hem echt fantastisch. Nou, dat ga ik doen. Deze keer. Um, van het nieuwe album, volgens mij. Ja, maar voor velen al wel een bekend nummer, hoor. Want uh, ik heb me laten vertellen door een van hun trouwe fans. Mijn vriendin uh, Inge, Inge Besseling. Die kennen jullie vast ook wel uit Nijmegen. En die heeft echt, hun echt heel vaak gezien. En ze zegt, ja, dat nummer Radiant, dat, dat herken je. Dat ze had ik al gezegd. Ik zeg: herken dat nummer, ja. Die hebben ze gewoon al heel vaak live gespeeld. Mm. Dus uh, goed nummer. En uiteindelijk op plaat uitgebracht. Ja. Nou, laten we gaan luisteren. Tempelveen. met The Radiant. Echt fijn. We gaan ze ja. zien. Nou We hadden het er net al even over... Hè? dat uh, we eigenlijk bijna geen bands kennen... die gewoon drie goede zangers uh, hebben. Want ze zingen met z'n drie wel heel, heel erg mooi. Ja, echt loopzuiver. Ja. Live ook. ja, Echt heel goed. Ja. En dan uh, voor mij uh, de ontdekking uh, van deze editie. Ik heb er al heel veel geluisterd deze week. Dankjewel, Mariel. <laughs> Alsjeblieft. Ja. En de oorzaak? Ja, dat is Oslo. Dat is Oslo. Oh, die heb je echt gewoon... Nee, niet eens. Nee, daar ja, ja, nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee, heb ik niet over nagedacht. Thuis nee. voor de spiegel geopend Nee, <laughs> nee ja. die vloep ik er zo spontaan uit. Ja? ja? ja. Oh. Sorry. oorzaak punt. Oslo. Ja, waar komt het vandaan? Die naam die is geïnspireerd door een brief van de Zweedse overheid... waarin stond dat Anderson... Even kijken hoor, wat is Anderson is de gitarist... Um, zijn recht op de sociale voorzieningen verloor door in Noorwegen te werken. De verklaring die daarin stond was simpelweg oorzaak Oslo. Ja. Ah, kijk. Ja. Oh, ja. ja, moet je ook niet doen dan wel? Nee, dus begin maar met een band. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Um, wat hebben we nog meer? Het is. Uh, 2014 al opgericht. Oh. Ja. Oké. Okay. Combinatie, ik... combinatie van post-rock gedelische rock, krautrock, doom blues, maar een atmosferisch geluid. Nou. Ja. En ze hebben bij alle nummers hebben ze uh, er ook een getal voor staan. Ja. Ah oh, ja. In dit geval 069. Dat had niet echt 069 even... zou ik eerder zeggen. Ja. <laughs> ja. En <laughs> dan <laughs> <Sorry. laughs> of in het Zweeds, hoe doe je dat? Nee, weet ik niet. Nee, oké, okay. oké, okay. jammer. <laughs> De mensen weten ze ook niet altijd best. Het begint wel beter te worden sinds we dit programma maken. Pens af en toe. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar uh, er zit wel een idee achter. Hè? Achter die nummers. Ja, vertel. Ja, het, is een, het is een uniek artistiek concept. Maar er zit een ogenschijnlijk willekeurige volgorde in. En dat bij, draagt bij aan de mystieke, introspectieve sfeer die kenmerkend is voor hun muziek. Ik dacht echt, want op elk album slaan ze best wel wat getallen over. Ja. Er zit wel een, een volgorde in. Uh, maar ze slaan getallen over. Dus misschien hebben ze nummers gemaakt die ze niet tof vonden en doorgestreept, ja. weet ik veel. Maar okay. Het is niet strikte, strikte lineair th en thematisch geordend. Dit kun je gewoon verzinnen en jezelf interessant maken. Ja. Niet? Nou ja dat, we... moet... ja, dat is dan... Uh, dat is dan de idee dat je... Uh, nou ja... Artistiek, ja... <laughs> nou, dan, nou ja, er zit natuurlijk wel iets in. Een nummer zegt niet zoveel. En een titel van een song uh, geeft je wel een soort van... Uh, eerste indruk van waar die song over zou gaan. En bij een nummer heb je dat wellicht niet. Ja, die bands heb je ook best wel Die alleen maar een nummertje... Uh, op de plaats zetten. Nummer zoveel. Hij steekt één... Ik twee? Ja, ik ja. heb thuis... Uh, maar dat is een heel ander genre. Ik heb thuis een paar platen van uh, Trap Them. En die beginnen bij uh, nummer 1. En uh, die nummeren stoïcijns door. De, de band bestaat. Uh, helaas niet meer. Maar... Hm. Ik denk uh, een albumpje of 6, 7. Gewoon lekker doorgenummerd. Ja. Dus daar was niks weggestreept. Okay. Uh, dat was lekker logisch. Dat vindt mijn autistische brein uh, lekker. <laughs> Klopt. <laughs> nou, eens kijken wat je autistische brein <laughs> hiervan maakt. Zullen we luisteren? Ja. Oorzaak Oslo met uh, 069, in what way are you different? Oslo met uh, 069. In what way are you different? Dit wordt, uh, dit wordt hem. Ja, denk ik het wel. Ja, ik ook. Nou, snel door, want anders kunnen we. Ja, we gaan sowieso niet alles meer kunnen draaien. Uh, dan hebben we nog de Delphin Almighty Blues op de main stage. Uh, en daar draaien we vaker van, dus dat hebben we vandaag even niet gedaan. Um, Reds and Dekkers, manio. Ja, een power trio. Punk. Uh... Uh, trio uit uh, Utrecht. Ik heb ze gezien in de. Hoe heet het? De onderbroek. Te uh, uh, Nijmegen. Te Nijmegen, ik weet eigenlijk niet meer. In november was dat. Ze stonden samen met 24-7 Diva Heaven uit uh, Berlijn. Ja, is gewoon uh, een van de weinige vrouwen op het podium. Uh, ook weer op Zonnequip. En uh, ik vind ze wel cool. Uh, de teksten zijn ook wel uh, voor recht voor zijn raap. Dus uh, Wat er ook wel weer hoort bij de, bij de punk. Juist. Eppa. Apple. Ja. Nou ja, gelukkig staan ze wel... Uh, ja, natuurlijk staan ze in de kleine zaal. Uh, ik ben benieuwd of ze die kunnen aankunnen. Uh, onderbroek konden ze goed aan, maar ja, we gaan het zien. Nou, ja. oké. Okay. Warning sign van Reds and Daggers. Met and Deggers met warning sign. Ja. Dat was het rustigste nummer van hem, overigens. Oké, okay. kijk, dat belooft veel goeds. Als die we niet uitgekozen hadden, want had ik uitgekozen. Uh, dat is een kwart voor acht in de kleine zaal. Op de zaterdag. Uh, dan hebben we Elder, maar die moeten we even overslaan. Uh, maar daar kijk wel heel erg naar uit. Die gaan Lore spelen, hè? Want dat is ja. tien jaar oud, hè? Die is tien jaar oud, ja. ja dus Zouden ze hem bij ik even... hebben op plaats. Dat weet ik niet. Met uitgaven of zo. Maar ik vind dat net zo'n tussenalbum. Dus ik ben wel benieuwd. Hm. Oké. Okay. Ja, het is geen slecht album. Maar ik oh. zeggen, iedereen kent natuurlijk Dead Blues. De uh, Dead Root Stirring Album. En daarna ja. dat... Uh, uh, Reflections of Floating Earth. Ja. Dit zit zo precies tussenin. Dat is net die ene die ik niet heb. Ja, ja precies. Want <laughs> ja, die andere twee die ken je wel. Ja, die ken ik ja, heel goed. Zijn, ja. Maar goed, oké. Okay, Maakt ja. niet uit. We gingen elder niet gaan draaien. We, gaan we meemaken? We gaan ze wel weer zien. Ja. Uh, en dan? Skyjoggers. En die stonden vorig jaar ook op SonicWip. Volgens mij. Ja. En die heb ik toen gezien. En ik kan me niet herinneren. <laughs> dus, dus de herkansing. Dus, dus de... Wat? De herkansing. Gaan wel Skyjoggers draaien? Oh, gingen we die overslaan. Oh, daar gingen we overslaan. Ja, we halen het anders niet meer. Wat een story. Um, gaan we gaan overslaan. Oh, dan gaan we naar de naar OCs. Of uh, toen uh, de, van deze platen we eten ze nog de DOCs. Uh, of de OC's of OC's. Ze hebben allerlei namen gehad, maar uh, tegenwoordig is het OC's gewoon op de simpele wijze O-S-E-E-S. -E um, ja, wel de grote naam. Uh, de, deze editie. Uh, ook wel vrienden van ons die zoiets hadden. Oh shit, staan zij er? Ja, dan, misschien, misschien moet ik dan toch maar mee. De FOMO. De FOMO slaat ja. dan toe. Okay. Ja. Um, uit uh, 2015 uh, het nummer Sticky Hulks. Ik hoop dat ze die een keer spelen. D.O.C.'s, of tegenwoordig O.C.'s, met Sticky Hulks. Het 2015, tien jaar oud. Ik zeg uh, spelen met die handel. gaan ze nooit doen, gaan jongen. ze nooit doen, ze veel te zacht. Doen. Dit is echt garage rock, hard gas geven. Die zitten nou mij. te luisteren, dan denken ze, no, no, Mr. Nee, Braypool. Nee. Volgens no, mij hebben no. ze twee drummers tegenwoordig, dus uh, nee, dat gaan ze niet doen. Um, dan gaan we afronden. slaapliedje. Het slaapliedje, ja. Maar eerst wil ik de luisteraar bedanken. Dankjewel, luisteraar. Uh, Mariel, dankjewel voor je komst. Ja, was heel leuk. Kom ja. nog een keer terug. Ja, zeker. Uh, Dirk, hoe bezig met de techniek vandaag? Nul foutjes Nul foutjes. Nul foutjes Nul foutjes. Nog wel, nog wel. Afkloppen. Afkloppen. Um, en dan gaan we eruit met uh, de laatste band van de zaterdag. En uh, ja, die gaan ook weer uh, de, de kleine zaal opblazen. Weer met vijf minuten pauze tussen uh, de O.C.S. en dan het laatste. Uh, welke had je meegenomen? Maria. Uh, the Janitors met Six State. Juist. Zullen we gewoon gaan luisteren? Ja, is goed. Uh, Wel trusten dan maar. Tot hè? van het weekend ja. in Nijmegen. Wel trusten, tot over twee weken.